Afgelopen dinsdag werd in de zaak een 26-jarige Rotterdammer aangehouden. Bij panden en auto's van de loodgieter zijn dit jaar meerdere bombaanslagen geweest. De aanleiding is onbekend. De drie Israëlische gijzelaars die per ongeluk door het Israëlische leger zijn doodgeschoten in de Gaza-strook droegen een witte vlag... Dat heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Het gebeurde in een gebied waar hevige gevechten zijn. De militair die schoot dacht dat het een valstrik was. Hamas-militanten dragen volgens het leger bewust burgerkleding... om hun tegenstander te misleiden. Volgens de Israëlische gevechtregels had de militair niet mogen schieten. In Barendrecht is een man overleden na een valmatte met een elektrische step. Vannacht was er een eenzijdig ongeval, meldt de politie. Het man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het weer overwegend bewolkt, lokaal wat regen bij een graad of negen. Ook vanavond en vannacht druilerig, de temperatuur daalt nauwelijks. Morgen eerst grijs, in de loop van de dag ook wat zon. Bij een matige zuidwestenwind is het opnieuw zo'n 10 graden. Vanaf dinsdag een stuk wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Met nu, nu! Zandvoort op zaterdag! zegt het heel goed en dat plaat uit mijn jeugd uh, inderdaad uh, de jaren tachtig, geweldig. Uh, Rick Astley en uh, whenever you need somebody. Het uh, derde uur alweer, uh, hoe vind het gaan? Ja, heel uh, leuk. Ja, hè? Ja, ja, het, het gaat is, best goed. Uh, We hebben alweer een uh, nieuw, uh, nieuwe datum vastgelegd. Ja. Contracten zijn getekend, dus je kan geen kant meer op. Ja, ik ben, ik ben er helemaal uh, ingekocht, dus ja, kan niet ja, ja. weigeren. Ros. Nee, ik ga zeker niet weigeren. En helemaal, als je weet uh, wat voor leuke dingen we allemaal doen. Want uh, wat gaan we dit uur uh, allemaal doen? Nou, we beginnen straks even met een live uh, telefoongesprek met uh, de IJsbaan. We gaan uh, spreken met uh, Roy Sandbergen. Want uh, zoals je weet gaat uh, om 5 uur de Ijsbaan officieel worden geopend door de burgemeester. Ja. En dan hebben we Pit Report om tien voor half vijf. Dat is met Randall Lawson. En dan daarna dan, uh, gaan we toch even weer naar de kotter. Ja, naar het strand. hè? Naar het strand. Uh, daar lopen twee uh, reporters van ons rond. En die gaan we ook uh, bellen om te kijken hoe het uh, mee staat. We hoorden net van uh, Hans Bodman uh, oh, uh, bijna 200 mensen die aan het uh, kijken zijn. Op dit moment al. Ja. En uh, de planning is dat uh, de kotter om uh, zes uur uh, bij hoogwater uh, zeg maar, de zee ingetrokken uh, moet gaan worden. Met die extra stevige kabel die ze gelukkig hebben. En uh, laten we hopen dat het nu uh, wel lukt. En dat het uh, viermaal is scheepsrecht uh, yes. gaat worden. Dat zou mooi zijn uh, inderdaad ook voor uh, de schipper. Dat hij eindelijk weer uh, naar Armeiden, Armeiden kan uh, naar de thuishaven van uh, zijn boots. We gaan zo dadelijk naar Winter Wonderland in Zandvoort. En daar heeft Kylie Minogue ook een plaatje over gemaakt. Ja, een de kerstsingel in de uitvoering van Kylie. Oh Laten we maar heel snel gaan naar die winterwandelente in Zandvoort. We gaan kijken of we contact hebben met Roy Sandberg. Goedemiddag Roy, ben je er? Ja, zeker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, Jij bent vast dus zeker al bij de ijsbaan? Ja, dat klopt ja. Ja, want zo dadelijk gaat het, zo dadelijk gaat het gebeuren. Hè? Om vijf uur de opening. Ja, om vijf uur ontvangen wij onze sponsoren op het, op het FitDeck... En dan gaan wij om zes uur de ijsbaan voor iedereen openen. En dan is ook uh, iedereen uh, van harte welkom. Dus uh, ja. aan het begin uh, zeg maar voor uh, de sponsors en dergelijke. Ja, eerste uur is, uh, is gereserveerd voor de sponsors. En daarna gaat uh, voor iedereen de baan open. En vanavond is het uh, zoals elke avond uh, gratis uh, toegang uh, voor de kinderen en hebben we een, een zangertje en, en, en muziek uh, om uh, ja, de baan uh, feestelijk te openen. Wat leuk. Ja, jij bent een van de vrijwilligers, volgens mij uh, zijn er bijna tachtig... die uh, ja. de ijsbaan uh, verzorgen. En uh, ja, wat is jouw rol uh, bij uh, die stichting uh, Winterwandelend, die het uh, verzorgt? Mijn rol? Ja? Ja, ik ben uh, een van de zes bestuursleden... en ik hou mij uh, met name bezig met, uh, met de sponsoren, met de ICT... En met, uh, met de curlingavonden. En uh, daarnaast help ik met, uh, met de opbouw en uh, ja, eigenlijk alles wat daar omheen komt kijken. We zijn een uh, zeskoppig bestuur en uh, iedereen heeft zo uh, eigen taken. Maar toch uh, hebben we ook heel veel overlapping en, en proberen we elkaar te helpen waar, waar het kan. Want zoals je al aangeeft, het is allemaal uh, vrijwillig. Dus we doen allemaal naast ons, uh, onze baan. Ja, waar ik uh, benieuwd naar ben. Uh, ik heb jullie aan het werk gezien uh, van de week woensdag begonnen met het uh, opbouwen van de ijsbaan. En ja. er was nog uh, natuurlijk helemaal niks uh, op, het, uh, op het plein, op het Raadhuisplein. Uh, nee. en, uh, ja, en na de eerste dag zie je al echt uh, dat er een ijsbaan uh, gaat komen. Hoe krijgen jullie dat zo snel voor elkaar? Nou, die vloeren uh, hebben we een, een, een bedrijf die, dat, uh, die die platen neerlegt. Dat zijn grote platen, dus die zijn uh, in een ochtend gelegd. Daarna zijn we met de vrijwilligers alle gaten aan het dichtgooien. En dan, dan, dan heb je het frame uh, al, al staan uh, na dag 1. En dag 2 beginnen we meteen met de blokhut te bouwen nadat nou, ze in elkaar klikken. En daardoor uh, zie je al meteen de grote vormen. Maar tot en met vandaag, sterker nog, uh, tot, tot jij belde, zijn wij nog bezig. Terwijl we over een uur opengaan. Dus het grove uh, werk uh, ga, gaat er heel snel op. Maar, maar we zijn tot en met uh, de laatste minuten met de details bezig. En, en wanneer begin je dan met vriezen? Uh? Van het ijs? Uh, donderdagavond gaat de eerste laag. Okay. Er wordt de eerste laag bevroren. Ja, en dan uh, vrijdag de tweede, vrijdag uh, overdag. En uh, als die uh, is opgevroren, gaat ook vrijdagavond de derde laag eroverheen. En wat is de kwaliteit van het ijs? Is de ijsmeester tevreden? Uh, zeker, ja, ja, ja. <laughs> Dus, dus nou, uh, niemand, uh, niemand zakt uh, door het ijs uh, bij jullie? Niemand, niemand kan door het ijs zakken. Ja, nee. heel goed, heel goed. Nee, nee, nee. Nou, dat gaan er allemaal hele... Ik hoor je vanmorgen trouwens uh, ook... Uh, of een collega van jou op de radio. Ja. En uh, ja... Ja dat, ver, ook. ja, dat dacht ik al. Vertellen over uh, ja, alles wat jullie uh, gaan doen. Een heel uh, schema. En uh, ja, geef nog even in het kort uh, weer... wat uh, de mensen de komende tijd... allemaal op de ijsbanen uh, kunnen gaan beleven. Nou, in eerste instantie natuurlijk het schaatsen. We hebben overdag uh, voor de opening hebben de, de, de peuteruurtjes tot en met vijf jaar. Dan mogen de ouders ook met schoenen op het ijs en weer en wij de grote kindjes. Zodat hè, ook de allerjongsten onder ons met, uh, kunnen kennis maken met het schaatsen... zonder omvergereden te worden door, door een uh, toch wat sneller grote kindje. Uh, daarnaast hebben wij de hele dag uh, verder de, de, de ijsbaan open voor uh, hè, ieder die dat, uh, die dat wil. Vanavond hebben we de opening met, uh, met live muziek en een, uh, en een DJ. Dan hebben we dinsdag uh, de Curlingavond. Volgende week woensdag hebben we de Curlingavond. En dan hebben we de finale op dinsdag 2 januari. Dat zijn altijd uh, veel bezochte avonden. En we hebben uiteraard de disco on ice uh, op zaterdag 6 januari uit mijn hoofd. Uh, er komt van de velden met een truck en er komen ook de Zandvoortse talenten van, uh, van DJ Lady Mix de, uh, komen dan, uh, hier draaien. Oh, dat is leuk, want uh, die hebben ook bij uh, Sanford Alive al een keer gedraaid en dat ja. uh, ging uh, heel erg goed. Ja, we hebben ze al, uh, ik denk uh, drie, vier jaar uh, uh, ben ik in contact gekomen met, uh, met Maxime en, en hebben we ze eigenlijk uh, samen met No uh, uh, een podium gegeven. Mooi, dat is inderdaad 6 januari, de, laatste, of de laatste avond dan van de ijsbaan. Ja, klopt. En dan kunnen ze alleen zondagmiddag nog even terecht bij jullie... en dan is het, ja, tot... zit het er weer op, hè? En dan dan, dan leiden wij de vakantie uit om 6 uur... en dan, dan, dan is het pret weer voorbij. Maar goed, laten we eerst beginnen. Laten we eerst maar beginnen zo dadelijk ja. om 5 uur. David Molenburg, de burgemeester, die een woordje gaat doen... en waarschijnlijk jij ook wel, of niet? Nou, we, we laten de voorzitter Dennis Polders uh, dit keer het woord doen. Oké. Okay. Anders, anders wordt het zo eentonig als ja, ik alleen maar vraag. Ja, dat is waar. <laughs> we hebben je al twee keer op de radio gehoord. Dus, uh, ja, ja, ja, daarom en op wordt men ook moe van mij. <laughs> heel goed. Dus, uh, ja. Dennis die doet de opening. Oh, Dennis. Ja, hartstikke leuk. Wat, uh, wat mooi uh, zodanig. Nou, ik wens jullie heel veel uh, plezier. Fijn dat het weer gelukt is om uh, volgens mij alweer voor de twaalfde keer de ijsbaan ja. te realiseren. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. En die, uh, die uh, ene uh, ijsmeester, die Leo uh, ja, Leo hij, is, hij is ziek trouwens, hè? Ja, ja. en Leo is ziek. Van een harte beetenschap, uh, Leo. Waarschijnlijk ook vanavond verstek gaan. Nou. Nou, moet er echt wat gebeuren. Wil Leo verstek laten gaan. Ja. Die is zo dag en nacht. En die ja. is af en toe niet weg te slaan uh, bij de ijsbaan. Uh, die, die, die ademt de ijsbaan. Maar uh, ja, we hopen hem snel weer uh, op de baan te, te zien. Nou, dank je wel even voor je tijd. Ga zo meteen heerlijk genieten van de opening, Roy. Ja, dankjewel. En ik hoop iedereen uh, te zien om en rond de baan. Zeker. En op uh, ijsbaanzandvoort.nl uh, vinden ze meer informatie over uh, de prijzen... en wanneer jullie open zijn en dergelijke, toch? Ja, ja. alles staat op de, op de website. Of uh, ja, kom gewoon langs bij de koekers open. En dan hebben we ook alle info voor je. En de Facebookpagina hebben jullie ook nog. Dus, uh, ja, alle... Instagram... Alle, alle informatie is beschikbaar. Dankjewel Roy. Heel veel plezier. Hè? Tot ziens. Oké, okay, hoi. Zitten we nog wel even in de kerstbellen, denk ik? Maar helemaal niet vervelend hoor, met uh, deze single van uh, Bianca Ryan. En Why Couldn't It Be Christmas? Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we gaan uh, snel naar het uh, theater van de Autosports. Daar in Beverwijk uh, en daar zit uh, Rendel Loosen. Goedemiddag Rendel. Goedemiddag. Hallo, hallo. We met de cashfeer hoor ik. Ja, ja, jingle bells, hè. Ja, mag nu, hè? Ja, het mag zeker. Het mag zeker. Ja, nou ja. Ik, hoe is het met jou eigenlijk? Want uh, ik ja. zag. Uh, joh, joh, ik zag allemaal uh, auto's in één keer uh, bij je uh, in, de, in de zaak liggen en dergelijke. Allemaal modellen en uh, hoe zit dat? Nou, het gaat gewoon door en het is natuurlijk kerstmis. Uh, dus ja, er wordt uh, door de verzamelaars veel verzameld. En dat willen we graag, natuurlijk. Ja. Dus uh, uh, laten we zo zeggen: er gaan een heleboel mooie dingen onder de kerstboom uh, verdwijnen, denk ik. Dus dat uh, wordt een uh, leuke kerst. Voor heel, heel, heel veel klanten een hele leuke kerst. Ja, ik dus, kwam uh, wel een heel, heel mooi ding uh, tegen. Ik zag bij jou op de Facebook-pagina. Uh, met een paar dames rondom een raceauto. Ja, leuk hè? Ja, ja dat ja, was zo leuk. Ja, de oude Jan Lammers Lola is dat. En, uh, dat is een 1 op 43 schaalmodeltje. Dus maar 6, 7 centimeter groot. En dit is nu een fabrikant die maakt in verschillende jaren. En dat is ook trouwens ook wel leuk. Uh, allemaal mooie pitspoessen uh, in 1 op 43. Hele kleine dames. <laughs> en wat, uh, wat daar leuk van is, is dat uh, hoe ouder de pitspoesjes uh, worden. Zoals je, als je kijkt naar de jaren 80 waren ze heel bloot. In de jaren 90 hadden ze wel iets meer aan. En in 2000 toch veel meer. Dus we zijn wel, anders, anders zijn we wel een beetje de verkeerde kant op gegaan hoor. Zeker in de autosport zullen we maar zeggen. Ja, en nou mag het helemaal niet meer. Uh, nou helemaal niet meer. Dus ik weet niet hoe groot we aan het worden zijn. Maar volgens mij waren de jaren 60 dan helemaal geweldig. Zullen we dat allemaal bouwen? houden? Ja, nee, maar ik vind, ik vind het zo raar. Want uh, ja, het WK Darts, uh, even wat anders dan autosport ja. natuurlijk. Maar WK Darts is uh, weer begonnen in Ellie uh, Pelli uh, in, uh, in Londen gisteren. Ja? Ja. En daar hebben ze altijd van die uh, leuke dames die zijn uh, dansje doen ja, voordat ja. ze weer het begint en daar mag het wel ja, daar mag het wel. En in heel veel takken van de autosport mag het ook nog steeds hoor. Want in de historische autosport hebben we ook vaak van die mooie dames op de stadgrid staan. En uh, dat hoort er gewoon om een beetje bij, weet je. Ze hebben het altijd over dat je, ja, hoe zeg je dat, uh, dat, je, uh, dat alles met jou meegaat in je hele leven. Hè? En uh, dan verdwijnen opeens dingen. En dit, ja, ik heb zoiets, hoort gewoon bij autosport. Horen gewoon een paar leuke dames. Of, ja, ze dan toch zijn leuke kerels op de stadgrid met een mooi bordje. Dat hoort gewoon. Ja. Ik vind het jammer dat in, uh, in de Formule 1 het allemaal niet meer kan. Moe, uh, moet gewoon kunnen en, uh, Maar je ziet ook, op Le Mans is het ook verdwenen, overal is het verdwenen. De Hawaiian Tropic dames Vroeger uit op Le Mans, ja, die waren nog belangrijker als de Dus <laughs> ja, weet je, het is zo allemaal niet meer, jammer genoeg. Ja, dat is, het is toch zo. Wij hadden ja. altijd een, een verslaggever op het circuit, Willem van Denzen. Ja. Ja, die ken je ook nog wel uh, qua naam. Die is overleden natuurlijk. Maar die keek helemaal niet naar de auto's. Maar. Nee, ik kreeg heel altijd van. een soortje <laughs> foto's van... Uh, ja, ja ik, uh, het gaat niet goed op het circuit. En je weet wel wat voor foto's ik kreeg altijd ja, van hem. Ja, ja, ja, ja, begrijp het, ja. Ja, ja, weet je, het is er nog steeds, hoor. Maar uh, niet meer waar uh, uh, heel veel te veel mee is. dat gaan het daar ophouden. Ja. Uh, uh, onze evenementen komen er gelukkig nog voor. Hoewel ik moet zeggen dat uh, de Pittspoes-dames, als ze meegroeien in de historische autosport... Worden ze ook wat ouder hoor. Dus het zijn dan ook, uh, ook gewoon uh, mooie meiden van 40 en 50 jaar. Laten we daar maar op houden. Ja, ja, nee, ja, ook niks Kijk, mis mee aan. toch. Ja. Daar helemaal niks mis mee. Nee, nee, nee. daarom. Maar dat, dit waren dus allemaal oud uh, uh, figuurtjes. Even een fotootje uh, op mijn Facebookpagina. Uh, de, van uh, de auto van Jan Lammers. Ja, dan ook een beetje dan gelijk de verwijzing naar René hè. Ja. Nou, zoon, want wat? dat is natuurlijk wel helemaal geweldig nieuws wat daar gebeurd is. Ja, wij hadden het er net ook al over. Ik met uh, Richard en... Uh, ja. We vroegen ons eigenlijk af en een beetje verklapte die het wel uh, in, het, uh, in het verhaal, uh, in het persbericht ook. Waarom de Spaanse Formule 4? Of is, is er alleen de Spaanse Formule 4? Ja, nee, ze heeft meerdere Formule 4's. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat wel een beetje verbazendwekkend vond. Uh, Spaanse Formule 4, uh, F4 kampioenschap dat F4 he, dat is een beetje zeg maar wat vroeger de Formule Ford was. Zo moet je zien. Het is allemaal wel wat uh, meer technisch, wel uh, wat groter dan de Formule Ford. Maar het was wel de opstapklasse voor coureurs uit de kartsport richting de autosport was vroeger was dat de Formule 4, dat er in heel Europa rijden Formule s rond en uh, die, dat uh, F4 kampioenschap is in feite ook zo'n soort auto uh, met uh, ja, wel wat meer techniek als een Formule 4 je kan meer afstellen met zo'n autootje maar ze hebben daar ook regionaal verschillende kampioenschappen in. Je hebt het Spaanse Formule 4 kampioenschap nou die rijden natuurlijk in Spanje maar die rijden ook in Frankrijk volgens mij en volgens mij ik weet niet of ze naar Nederland komen. Maar je hebt ook het Italiaans kampioenschap en het Duits Formule 4 kampioenschap. En dat Duits Formule 4, Formule 4 kampioenschap daar schat ik toch wel wat hoger in. En het Italiaans ook. Qua deelnemers, uh, rijders die er rijden qua talent. Oh. En uh, ik denk dat zij voor het Spaans F4 kampioenschap gekozen hebben. Want René is natuurlijk best wel heel erg jong. Uh, laat hij eerst maar eens even een jaartje vanuit die katsport wennen aan dat soort auto's. Uh, aan de sfeer op zijn paddock. En hij zit natuurlijk bij een verschrikkelijk goed team. MP Motorsport. Een Nederlands, de, Nederlands team. Nou, die weten echt wel hoe je zo'n auto moet afstellen. Die weten ook hoe het spelletje gespeeld moet worden. Dus ik vind het een hele goede keuze dat ze daarin zijn gegaan. Laat die jongen maar eventjes... Uh, kijk... Het wordt toch een weg. weg je mag tegenwoordig niet meer uh, met 16, 17 jaar de Formule 1 in. Dus hij moet toch een, nog een lange weg bewandelen. Voordat hij daar uh, gewoon die 18 jaar heeft. Laat die jongen dat wel lekker gaan doen. En dan kan hij daar lekker winnen, aan het autootje. Wennen aan verschillende squeeze. En uh, ja, ik vind dat een uh, hele goede set die ze gedaan hebben. Absoluut. Ja, Het zou wel heel mooi uh, zijn als we René uh, uiteindelijk in de Formule 1 uh, gaan, uh, gaan zien. Nou ja, dat is denk ik wel de doelstelling. Alleen, ja, weet je, René moest, zal het van zijn talent moeten hebben. En een hoop mensen die hem daarbij helpen omheen. Nou, bij MP Motors. ...sport zit die goed. Uh, Jan uh, kan hem natuurlijk ook alle technie... Uh, ...kan hem natuurlijk ook alle raten... Uh, ...ja, het is, het is ook een beetje, zeg maar... Zeg maar ...het uh, Jos-Max-verhaal uh, gaat dit worden. Alleen, ja... Uh, dat is zeker wel, met, natuurlijk met Jan. Die heeft niet uh, de, de centjes van een uh, paar zeg maar uh, strol. Dus uh, ze moeten het met hoogsponsoren doen en dan hopen uh, ze talent en dat die jongen talent heeft. Absoluut, uh, die gaat er wel komen. En uh, uh, het is even afwachten uh, hoe hoe dat gaat. Uh, soms. Uh, gaan uh, rijders uh, vanaf de kart naar de Formule formuleklasse, Is het helemaal gekkenhuis. En soms gaat het helemaal fout. Je weet het helemaal nooit. Er nee. zijn, ook, zijn genoeg voorbeelden dat kartens daar toch op een stuk liepen. Hè, omdat het toch een heel ander stijl van rijden is. En, uh, maar ik denk, René, nah, die kan dat. Die gaat het absoluut doen. Dat weet ik zeker. Dus uh, laten, we, laten we hopen en laten we hem steunen in alles, zullen we zeggen. Hé hey Rendel, ik heb nog een uh, vraagje. En dat ja. uh, is een moeilijk vraagje. Maar je hoeft er ook geen antwoord op te geven. Maar als je nou uh, Max Verstappen vergelijkt toen hij 15 was en René... Wat zie jij dan aan vergelijking? Beter, slechter of andere stijl? Max was wel in, ik denk, alles sterker. René is, laat zo zeggen, Max is natuurlijk vanaf, zeg maar, dat hij zelui om had, heeft hij bijna in de autosport gezeten. Dus Die heeft nog veel langer weggegaan dan René. En ik denk dat de gedrevenheid waarmee Max zeg maar de autosport, zoals Jos met Max is bezig geweest, zo is Jan absoluut niet met René bezig. Dat was eigenlijk bijna een, uh, een circus act. Een, uh, de, wat bij Jos en Max gebeurde. Uh, als je wel eens terugkijkt erop... vraag ik me eens af hoe ze er zelf tegenover staan. Want uh, ja, Jos was absoluut niet de makkelijkste. Moet Helemaal je, niet. Kei, kei, nee. Keihard voor, voor ja. Max natuurlijk. Ja. Ik denk niet dat René zo uh, wordt gedrild door Jan. Laat ik zo zeggen. Ik hoop het ook niet. Ik hoop het eigenlijk niet. <lacht> <lacht> nee, het <lacht> is okay. toch wel een andere situatie hoor. Waar andere situatie, ja. uh, René, maar René heeft wel laten zien dat hij gewoon met verschillende situaties... ...waar het goed uh, om kan gaan. En, uh, alleen, toen Max uh, zeg maar overstapte van de karting naar, naar, naar de Formule 3... Uh, ...en in de Formule uitstapte... Ja, ...toen kon je wel gelijk zien dat het was gewoon een alien Die kwam gewoon van een andere planeet. Je kan ook niet in die tijd... Ook ...toen was het zo, kon je niet van Formule, Formule 3 gelijk de Formule 1 in. Daar had je gewoon Formule 2 voor nodig. En ja, Max had het niet nodig. Die stapte gelijk de Formule 1 ging gelijk hard. Uh, dat, zijn, dat zijn ongekende talenten... Ja, die vind je maar één keer de zoveel eeuw, zeg maar. Dat zijn jongens die kunnen alles lezen schrijven. En dat heeft hij nog steeds, hè. Mensen zeggen wel ja, die Red Bull is zo goed. Nou, geloof mij dan maar, die Red Bull is zo goed als Checo de mee rijdt. En beter is hij niet. En is een mooie Max zit, dat is echt een tandje hoger. Dus die moet je eigenlijk helemaal niet met iemand anders gaan vergelijken. René moet lekker zijn eigen ding gaan doen. En dan gaat het heel goed komen, denk ik. Dan wordt die jongen... Uh, een hele goede. Wie ik wel bijvoorbeeld, ga ik eerlijk zeggen, wie ik wel heel erg op ik met, met Max vinger ga vergelijken. Als, als je jou ja, vergelijkt met Max, uh, dat is een jongen die ook nog heel jong is, die je in de gaten moet houden, is gewoon Rocco Coronel. Oh. Dat is een jongen, die durft te gaan vergelijken met Max. En is dat de zoon van een van de twee? Oh. Helaas. Nou, hij is, hij is denk ik niet meer. Ik ga het even proberen of ik hem uh, nu uh, in de andere ben. Ben je er nog? Ja. Oh. Hallo, met wie spreek ik? Met Leon. Oh, Leon. Ja, je zit in de uitzending, maar we zijn uh, nog even in gesprek uh, met, uh, met... Dat gaat lekker. Met uh, Randall Lawson, maar uh, ja. die is ook in één keer verdwenen. Oh, ben je er nog? Ja, oh ja, Rendel is ja, er weer. Ja, ik ben er nog. Ik ja, gelukkig. Ja, we komen ja, straks ja, bij je het terug, gaat goed Leon. Met de knopjes, hè? Het gaat goed met de knopjes. Ja, ongelooflijk. <laughs> ik weet niet wat er allemaal gebeurt, hoor. Uh, joh. Maar dat geeft helemaal niks. De telefoon blijft lekker gaan. Uh, ja, laten we lekker gaan. Maar jij bent er weer, gelukkig. Hé, hey, ja, Rocco Coronel. Gaan we verder even niet over doorpraten... want ik wil nog een paar hele snelle dingen met je doornemen. Ja, zeg het eens. Uh, definitieve keuze. Max stappen uh, weer met startnummer 1... Gaat hij uh, dit jaar weer rijden? Nou, ik ga je, ik ga je vertellen. Als hij nog zeven jaar met stad nummer 1 kan rijden, doet hij dat, hoor. <laughs> dat ja, he, ja, zo, ja, dat, nee, zegt, ja. Hij ook, nee, dat zo, zegt hij ook. Zolang, zolang hij wereldkampioen blij, is of uh, blijft, uh, gaat hij ene helemaal nooit meer af. Nee, nee, zeker. Ja, en dan, uh, ja, ja, dan hebben we de VIA, die grijpt in uh, bij onze oranjefeestjes. Ja, weet je... Ik, eh, ik snap, ik eh, nou laten we het zo zeggen, eh, niemand, maar ook niemand snapt nog iets van de VIA. Dus zullen dus we dat ja, maar om dat hoofdstuk gaan leggen. Ja, ja. want uh, wij brengen juist sfeer dan... natuurlijk. Uh, ja, de hele nee, Formule 1 die, uh, die, nee. die is daardoor uh, losgekomen. En zolang er geen rotzooi van komt, weet je, zolang ze elkaar niet, uh, bij vo net zoals een voetbalwedstrijd, uh, de, de hersens inslaan of de boels lopen in de metro. Uh, jongens, laten ze lekker dat feestje vieren daar, op die, op die tribunes. Uh, dat, dat is, het, het is natuurlijk wel, uh, begrijp niet kid, tien jaar geleden hadden we dit nooit gedacht, hè. Maar hoe uh, dat het zo gek huis zal worden met zulke supporters. En er zijn heel veel mensen, dat zijn geen echte autosportfans. Nou... eh. Uh, ben ik het niet mee eens. Als jij 400, 500 euro voor kaartje weggeeft... ...dan uh, heet dat, uh, ben je gewoon een echte klaar Want dan geef je niet zoveel geld uit. En uh, Je kan voor veel minder kan je een hoop drank kopen kun je ook een feestje bouwen. Dus uh, ja. mensen willen echt autosport zien. Daar gaan we gewoon helemaal niet over discussiëren. Maar, ja jongens, laat dat feestje gewoon komen. Laat dat feestje gebeuren. Uh, het moet wel veilig blijven en er moet geen rotzooi komen. Dat kan ik begrijpen. Maar dat wil ook een Zandvoort niet, een spa ...en een Red Bullring wil dat ook niet. En uh, ik zat van de zomer met de directie van de Red Bull Ring uh, zat ik, uh, om tafel. En ik uh, ga je vertellen, die vinden dat helemaal prachtig, al die Hollanders. Dus, ja, dacht ik ook. Dus die gaan, uh, als de Via zegt tegen jullie, dat mag allemaal niet meer. Nou, dan dus zegt de Red Bull Ring, ik geloof dat we even met jullie moeten gaan praten. <lacht> Zeker weten. Hé, hey, Rendel, dank je wel weer voor je tijd. Je hoort ja. het, hè? Allemaal telefoontjes uh, die hier binnenkomen. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Het is zo dat is goed, Nee, weet je wat er nou aan de hand is? Dat heb je waarschijnlijk allemaal wel uh, gezien en zo. Van, uh, ja, de, dat, uh, de, over de boten uh, op, uh, op het strand uh, oh, is, uh, is van die, alles is te melden. Is hij los? los? Hij is los. Hij oh, is los. Dat, dat krijgen we, nou. we net, uh, net te melden. Maar ik weet niet of we hem nog in de uitzending kunnen halen. Ja? Hals? Oh nee, Hals is weg. Nee, hals is, uh, hals is uh, weg. Dan nou, we we gaan we hem even doen, doen, opnieuw blijven. bellen. Dankjewel, Rendel. Wij gaan uh, naar het strand toe, want uh, die heeft daar uh, hot nieuws. Okay, over oh, de boot, gosh, gelukkig. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, dankjewel, hè. Hoi, hoi. Hoi. Oh. strand van Zandvoort, want uh, daar is wel het een en ander te melden. Goedemiddag Hans uh, nogmaals. Goedemiddag, goedemiddag, ja. Ja, en we hebben ook uw uh, ja, collega Leon van die hangt uh, ook nog. Dus uh, jullie, zijn, jullie zijn even met z'n tweeën daar op het strand. Wat is er uh, te melden Hans? Ja, staat een vlag, is vlag bij, dat hij staat de vlag is bijna die losgetrokken werd. Opeens uh, ging het wel, want uh, het water kwam behoorlijk op. En uh, we hebben gehoord natuurlijk, uh, twee minuten van half vijf kwam hij uh, los. In. Hij eigenlijk met een enorme snelheid zo. dus hij ligt hier in de buurt van de zweeboot. en die zullen hem naar mij brengen. Maar het is voor die eigenaar natuurlijk geweldig het gelukt is. Ja! ja, wat goed nieuws! En eigenlijk sneller dan we verwacht hadden, hè? Ja, eigenlijk wel want ik zag die stond op het strand en ik zag eigenlijk die kabel niet helemaal staan, zeg maar. Maar uh, opeens had ik allemaal gang in. Die, die, die kwam ook snel op, het is uh, echt Ja. Dus um, dat is een geul graven, Die jongens hebben wel onderstand. En um, ja, dat is een uh, geweldig Hi. Wat een vreselijk goed nieuws, Leon. Hoe heb jij uh, dat ja, beleefd? absoluut, het, uh, dit is werkelijk te gek dat het nu eindelijk gelukt is. En uh, nou ja, je, je weet het, de, de hele boulevard die staat vol met experts. Ja, ja ik, ik zag vrouwen. dat in de chat ook, hè, van NA nieuws uh, ja, ja, ja, ja. Uh, donderdag. We hebben nu ook enige video voor niet. Maar ja, iedereen is nu te laat. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Want, uh, ja hoeveel mensen zijn er, schatje? Ja, die er bovenop staan er toch ook wel honden, hoor. Ja, en meneer Doos. Meneer, die wil nog gauw even kijken wat er aan de hand is. Ja, ja, ja, ja. En, maar ik Ze... vind het niet geweldig. Ja, maar jullie, jullie waren op tijd, toch, als uh, verslaggever? Ja, maar jij, ja, gewoon voor de radio. Hoe uh, heb jij beleefd, David? Ja, het is natuurlijk fantastisch dat, dat, dat, dat hij eindelijk op weg is naar, naar zijn thuishaven. Hij ja. heeft hier uh, te lang gelegen. Uh, dus gefeliciteerd voor het drie keer, uh, dat, uh, dat het gelukt is. En uh, al die mensen die meegeholpen hebben, fantastisch. Uh, ja. Allemaal, uh, ja, gewoon echt ondersteuning. Om niet mensen die er niet voor betaald krijgen, maar gewoon gezegd hebben, we gaan je helpen. Top. Dus uh, heel blij uh, dat, uh, ja, dat, het, uh, dat het gelukt is. Ja. Dan wordt even een korte leer Ja. ja daar dus sluiten wij ons uh, bij aan, hè? Os? Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Oh. Wauw, geweldig. Dus, uh, ja, het is geweldig. Hij, uh, hij drijft volop volop vol over en uh, je ziet hem achter een uh, sleeboot richting hem uitgaan gaan. En daar uh, zal hij met een drie uh, kwartier wel aankomen. En ja. dan kon uh, de dochter die groep vandaag niet bij zijn. van eigen zaken in de Muiden. En die staat, uh, die staat de vader op te wachten. Ja, geweldig weer uh, terug, uh, terug naar Muiden. En dan uh, wordt het uh, de boot opknappen. Want uh, ja, ja, misschien we, ja, ja misschien weet uh, Leon uh, dat uh, nog wel. Want er was ook uh, gewoon het een en ander gestolen uit uh, die boot, ja, hè, ja, geloof ze ik. Ja, we uh, hadden inderdaad een wat al op het schip had. Uh, ja, ik begrijp dat niet hoor. En er zijn toch altijd mensen die het schijnbaar leuk vinden om in de slaapkamer op te hangen of zo. En uh, dat hadden ze meegenomen. Ja. Maar nou, daarom, het is, het, is, het is voor die schippere ramp dat het zo geweest is. Maar goed, nu, uh, nu nog een weekje, dan kan hij lekker aan het, uh, aan het knutselen. En begin van het jaar kan hij weer vaarden. Ja, en het hoort, ook, uh, het hoort ook gewoon een beetje bij Sanford, hè? die boten Hans... Ja, nee zeker, dat ben ik helemaal met je eens. Hij moeten niet te dicht op de kusten komen. Nee, dat is. gaat niet uit. Dat is natuurlijk het domein van de zon voor is heel korre. <laughs> ja, maar volgens mij is het, het een van de meest gefotografeerde objecten op zee hier in uh, Zandvoort. Absoluut. Ja, dat zeker je Toch weer heel veel camera's en dingen. Dus uh, nee, het is een, het was een prachtig gezicht dat ik stond uh, bij de vloedlijn, moet een paar keer wegspringen voor de opkomende zee. Maar het was heel mooi in te zien, ja. ja nou ja. Hartstikke leuk. En uh, ja, nou, ja, nou kunnen jullie snel naar de ijsbaan. Want die uh, gaat zo meteen om ja. vijf uur, uh, althans, het feest. We gaan daar een lekker show waar de machine gebeurt. Ja, inderdaad. gaan we daar ja, een warme de gebeld? meldt. Nee. <laughs> maar het is, uh, het is super dat hij weg is. Ja. ja helemaal top, helemaal top. Oké, okay. absoluut. Tot toch. nog. En, en, tot ziens, Hé, hey, uh, mannen, dank jullie wel, hè. Uh, Oké, okay, okay. groetjes. Jijf, Hoi. Goed nieuws dus. Hij is los. Geweldig, hè? Geweldig. Mannen, geweldig nieuws, hè, ja, toch? Ja, zeker. echt fijn. Ja, ja. ja, nou, ja daar zijn we zo, uh, zo blij mee dat het uh, uiteindelijk toch uh, gelukt is. Maar Rob, niet geweldig voor de mensen die om zes uur denken... dat ze daarna <laughs> nee, gaan kijken. Nee, <laughs> die zijn nog onderweg, ja. weet je wel. Die komen uit Amsterdam. <laughs> <laughs> die hebben in de file op de slaag gestaan... <laughs> omdat iedereen in de bloot wil kijken. Dan kon je daar aan. Waar is hij nou gebleven? Ja. Zit ik wel goed? Nou ja, als ze in ieder geval vanaf de richting... waar ik vandaan uh, moet komen... dan uh, ja, stranden ze eigenlijk op de Krukjesbrug. Ja, oh ja, die ellende uh, daar, ja. Dan dus, ja. Uh, ja. moeten ze toch een stukje omrijden. Oh, jongen, jongen, jongen. Nee, maar wij zijn er heel blij mee hè, voor uh, de Schipper. Geweldig nieuws. Hebben wij hier live gemeld hè, op de Zandvoorts Radio. En hier is de Point of No Return van Noeshoes. It's much too late Uimuiden 22 Blackjack. Hij is los van het strand. En uh, op dit moment al uh, onderweg uh, naar Uimuiden. Wat een goed nieuws uh, hebben we te melden, hè, Richard? Uh, vanmiddag in dat deze goed, uitzending. Ja, en dan live. Ja, ik uh, krijg er echt uh, rillingen van over mijn live. Dat wow. is echt waar. Uh, ik voel echt mee uh, met, uh, met iedereen die uh, meegeholpen heeft aan deze redactie. Uh, en uh, dat het na vier keer uiteindelijk uh, is uh, gelukt. Uh, Fred. Ja. ja, want jij hebt, ja, je woont uh, buiten Zaanvoort, maar uh, we waren ja. gewoon landelijk <laughs> nieuws natuurlijk, hè, met uh, ja, een met, met boot. Ja, Elke al, dag, uh, uh, uh, overal, uh, waar, werden we gemeld. Ja, nee, maar ik heb het uh, wel uh, enigszins uh, gevolgd, hoor. Ja. Dus, uh, nee, maar het is uh, inderdaad eindelijk uh, gelukt, uh, na de mislukte uh, poging van uh, uh, vorige week. Ja, poeh. Ja. Nou ja, het zit, het zit er weer op. We hebben trouwens vanaf morgen Serious Request in Nijmegen. Dat gaat weer beginnen. Tot en met 24 december sluiten drie DJ's van 3FM zich op in het glaashuis. Daar en die gaan geld ophalen voor ALS. En dan hebben ze uiteraard ook weer de, de truien en de hoodies te kopen. Die, die passen bij Serious Request. En die DJ's die lopen dan allemaal in deze zeg maar, die ik ja. aan heb. Van uh, 3FM. Oh, ik dacht dat jij ook een, een serious request uh, ging houden. Dus. Dat, is, uh, de, <laughs> dat is de 3FM uh, hoodie van de, de DJ's. <laughs> ja, leuk, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het even over Elvis hebben. Ja, ja we gaan uh, een waar uh, spektakel krijgen in uh, de film uh, in Haarlem. Uh, beleef het grootste Elvis spektakel ter wereld en dat in Haarlem. Voor de grootste Elvis spektakel ter wereld moet je vrijdag 29 december in Haarlem zijn. De drie allerbeste Elvis tribute act van overal ter wereld en tevens allemaal in hun muzikale carrière op Graceland zelf bekroond tot de beste van de wereld. Neem u mee naar de rock en roll jaren uit de jaren 50 en de spectaculaire shows van Elvis in Las Vegas die hij wist neer te zetten in de jaren 70. Een night in Vegas is een complete unieke Elvis ervaring die in Europa zijn gelijke niet kent. Verlies jezelf in een wereld van jailhouse rock. Tot aan Burning Love. Heerlijk om alles nog eens opnieuw te beleven. En om er vooral geen moment van te missen. Dus trek aan die blue sweatshoes. Want it's now or never. Deze avond kan bijgewoond worden door tickets te bestellen op www.philhaarlem.nl. En zal plaatsvinden in de grote zaal van Phil. Kaartverkoop is uitsluitend via de website verkrijgbaar. Ja, in een mooie zaal is dat hoor. Van de Phil. Er gebeuren ook uh, zoveel uh, dingen en ook grote dingen. Hoe heet dat uh, ook weer? Van de afro uh, met uh, die, die dirigent, uh, die uh, stok? Hoe heet dat nou? Uh, ja. <laughs> ja dat, is, dat is ook in de film. Ja, jullie helpen me ook niet. Uh, ja. Hoe heet dat nou joh? Uh, <laughs> oh god. Nou ja, we komen er niet op. Ik, ik vind je wel grappig staan ja. met de vingers. Ja, ja, ja. ja. Voor ik kan, iedereen, maar je kan kijken. kan hier. er ook helemaal niks van. zfm livenl kijk je live mee. ik het nog even over leuk trouwens. 29 december dus in uh, Veel in Haarlem. Het werelds uh, grootste Elvis uh, concert, uh, zeg maar. En we hebben nog uh, de kerstreclames. Wat, uh, wat vinden jullie daarvan? Kijken jullie een beetje tv of niet? Uh, nee. Eerlijk gezegd weinig. Nee? Ja. Dus ieder jaar is het wel een dingetje, die kerstreclames. Wat, wat is een dingetje? Nou ja, dat ze allemaal de mooiste van het jaar willen hebben. En daar gaat heel veel geld in op, zeg maar, om, om zich te tonen op de televisie. Ja, je bedoelt en, uh, net zo'n soort iets als... Uh, met de Jumbo die, die, die, die en het die Ja, nee, ik bedoel meer van Albert Heijn en de dergelijke. Okay. Die hebben dit jaar de bokser uit Friesland. Hè, dat is een meneer van... ...79 jaar, echt een uh, boksleraar, dat is hij ook echt. En uh, ja, die zit dan uh, in die reclame... ...en dan uh, heeft hij allemaal kinderen die uh, bij hem uh, op uh, boksles zitten. En dan moeten ze kerst gaan vieren. En dan uh, zegt hij, jongens, nu allemaal naar huis, want het is uh, kerst. En genieten van uh, met z'n allen. Nou, die gaat de denken van, ja, die man uh, die uh, zit zometeen weer alleen thuis. En uh, zijn dochter heeft hij al een hele tijd niet gezien. En die organiseerde dan wat... Dan zeggen ze dat er brand is uitgebroken in, uh, in uh, de, de sportschool. Ja. In de boschool. En dan komen, komt uh, begin, die, die begin leraar dagen, die ja. komt uh, kijken. Ja. En dan, uh, ja, dan staat die school helemaal niet in de fik. Maar uh, ja, dan uh, staat, staat, staat zijn dochter om op te wachten. Ja. En al die kids hebben dan een uh, etentje georganiseerd. Dat is wat mij betreft de mooiste van het jaar dan. En uh, ja, daar hoort ook uh, muziek bij hè, bij al die uh, reclames. Daar gaan we het uh, zo uh, nog even over hebben. Want we gaan eerst even die, die van, van Albert Heijn dan doen. Die pak ik er even bij. Dat is deze. En dit is dan de muziek die je bij die AH uh, commercial uh, hoort. De kerstcommercial van uh, de, de boksleraar. 79 jaar oud. En hij is ook echt boksleraar. Dat maakt het dan weer uh, zo leuk. En ook uh, de hele tijd had hij geen contact met zijn dochter. Dus ook dat is niet verzonnen. Street, courage will come your way. It's the need that burns, the trust that shines when you climb out of the shade. You high away the things you wanna be, where the is thin and sweeps you off your feet. You will for uh -huh. Ah ja, dat is inderdaad van de, de AH-reclame. Maar uh, jullie kennen hem niet? Of uh, uiteindelijk toch wel? Die reclame? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, ja, ja, ik, ja. ik ken hem in ieder, in ieder geval voormalen. Ja. Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, zo dadelijk gaan we nog even de Lidl-reclame doen. En dan uh, gaan we plaatsmaken voor Fred. Want hij is er weer, goedemiddag. Ja, we zijn er weer twee, weken, twee weken even rustig jongen, geweest. Jongen, wist je ja. de weg nog te vinden? <laughs> nou, ja, ik zat in België, dus... <laughs> Jij denkt, uh, driving home for Christmas? Ja, ik was lekker op de kerstmarkt in, in Brugge. En, uh, ja, gezellig. Ja, dat is ja, nou, zo zeker eten, gezellig. drinken en uh, nou ja, ja, weer een paar kilo bij. Hè? Ja, ja, ja. Ja. ja, volgens mij staan uh, onze collega's van Radio 2 in België staan daar op het, uh, op het plein in Brugge... op dit moment met uh, de studio... En de, de, de ijsbaan erbij, ja, ja, ja, zeg maar. Ja, ja klopt. Ja, het, het, het is verdeeld daar in drie, in drie plekken. Ja. Drie pleinen. Ja. Dus uh, inderdaad, uh, twee uh, heb je inderdaad wat, wat kraampjes. En, uh, bij de ene kun je wat meer drinken en eten dan de ander... En uh, derde uh, is eigenlijk de ijsbaan. Ja. daar uh, op het plein uh, Ja, nou, daar ja. staat uh, die Radio 2-studio uh, dan uh, ja, in uh, België. Ja. Kan je ook uh, morgen zien op tv trouwens. Uh, kanaal 51 uh, Sigo. Ja, jij zendt het uit? Nee, ik, ik, ik, ja, ik zet het uit. Uh, ja, niet, niet doorvertellen hoor. Aan de uh, nee. agentschap uh, Telecom. Maar uh, ik heb een antenne op mijn dak. <laughs> en dan straal ik dat door. Nee hoor. Uh, ja, wat ga je zo doen allemaal, uh, Fred? We gaan uh, ja, uh, vandaag vier aantal mensen bellen. Uh, we beginnen bij uh, Frankie. En, uh, Frankie Coast to Hollywood. Nee, nee Frankie oh. dat, uh, dat is, uh, hij is hier al een keer in de studio geweest. De rapper, zeg maar. Uh, oh ja. Vroeger uh, een hele goede vriend van de, uh, Lange Frans. Ja. En uh, zijn nieuwe single... Uh, Heet niet vanavond. Want eigenlijk zou hij dus vanavond in de studio zijn. Maar de single nee, heet niet vanavond. Hij nee, komt niet vanavond. <laughs> dus vanavond. Nou, dat is ook promotie voor je plaat natuurlijk. Ja, hè? toch? Ja. <laughs> nee, maar hij zit uh, momenteel in het buitenland ervoor. Dus, uh, ah. dus vandaar. En uh, we gaan uh, eventjes bellen met uh, Ben Oos. En hij heeft uh, een nieuwe single die getiteld is... Zij is het refrein. Dus uh, nou ja, wat, uh, wat hij daarmee precies bedoelt, daar gaan we het uh, straks over hebben. Oké. Okay. Matthias Boertman gaan we bellen. Die is hier ook uh, toen uh, met Robbie uh, Kier uh, in de studio geweest. En uh, zijn nieuwe single heet Geef je hart aan mij terug. En Span gaan we nog eventjes bellen. En ja, zijn, zijn nieuwe single is uh, Dansen in de kroeg. Dansen in de kroeg? Ja. Ja, wie heeft dat niet gedaan, hè, Fred? Ja, ik, euh, ik, ik weet het, nee, ik weet niks. Nee? <laughs> Jij bent onschuldig. Ik dans ben heel erg onschuldig. Nou ja, het wordt weer een uh, gezellig uh, programma. En ja. Uh, ja, als mensen nou denken van nou, die platen die Fred uh, draait, dat kan wel een uh, tandje beter. Ik heb uh, wel uh, bepaalde ja. ideeën. Ja, dan moeten ze gewoon eventjes mailen. Ja? Dat uh, via www.zfmartisten.nl Oké, okay, het formuliertje even invullen. Formuliertje even invullen, en dan komt het bij mij terecht. En dan gaan we eens kijken wat we eraan kunnen doen. Zfmartiesten.nl. Heb je hem genoteerd, Richard? Zeker. Oké, okay, ja. nou mooi. En dan uh, nou, volgende week, hè? Dan, ja, volgende uh, zijn we week met de kersteditie. De, de van kersteditie, Ja, nou dat is uh, tussen 2 en 7. Ja, nou, daar hebben we ook wat gasten en dan gaan we het eventjes eigenlijk, uh, terugkijken op uh, het jaar 2023. Gaan we doen. Ja. Vooral uh, muzikaal, uh, zeg maar. Vooral uh, ja, ook muzikaal natuurlijk. Ja. Uh, uh, ja, we houden het natuurlijk heel veel uh, heel erg muzikaal. Natuurlijk. En uh, ligt is dus een uh, tipje van de sluier op wie er komen. Uh, we hebben Peter Marnier uit Amsterdam, echte Amsterdamse zanger. Uh, Saskia Sool. Dat zou mooi zijn, hè? maar is niet helemaal zeker, toch? Het is nog niet helemaal, met de slag om de arm. Uh, we gaan het dan sowieso wel horen, uh, telefonisch. Mocht okay. het niet lukken. Uh, Devin Dunnevan. En uh, ja, wat er nog bij komt. Nou, nou dat wordt een mooie uitzending uh, dat volgende week. En druk. Goed, nou dankjewel uh, Fred. Veel plezier uh, zometeen. Ja, dankjewel. En dankjewel ook, uh, Richard, voor jouw bijdrage vandaag. Graag gedaan. Rob. Volgende datum heb je genoteerd ja, hè? Heb ik genoteerd. 27 januari. Ja, ja vast contract dan, uh, was het toch? Dat uh, dan, uh, was het vast contract, toch? <laughs> ja, Jijf. vast contract. Ja, ja dat ont ontkomt hij niet meer aan hoor. Nee, dankjewel. Het was, en, uh, uh, was want, een leuke uitzending. Jij bedankt, Rob, voor ja, bedankt, Heub. Ja. En uh, die plaat waar ik het net over had: van de Lidl, wasbeertje en zo, uh, weet je wel, die uh, het aapje komt uh, terugbrengen. Dat is uh, Kite the Way Back Home. Nou ja, mooie afsluiter. Tot volgende week. Dan Tot volgende zijn we week. Er weer. Dag. There's a light shining bright on a deep winter night. It's the people you know care the most because accidents happen but all that matters is knowing there's somebody close so if you're looking out then there's never a doubt though you might be afraid now and then because you know that you've got a friend don't you be down if you're Mountain, you can climb it when you know there's help along the way. So, if you're scared, if you feel unprepared, someone's waiting in the wings to get you there. But oh, what a beautiful thing! Love. Brave, wenst wens jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.